Warm. In mijn oorlogsuniform. De legers zijn al onderweg. Jouw leven staat me in de weg. Superstokers in mijn hand. Vechten voor het vaderland. Kus je moeder, man. Spater, vechtend in het water, ik ga nog niet naar huis Want vredestijd komt later, spetter, spetter, spater Vechtend in het water, ik ga nog niet naar huis Want vredestijd komt later Ballonnen vullen tot de rand, daarmee maak ik jou van kaal. Slagveld op het voetbalveld, hier word je gedood of held je zul je sneuvelen, en niemand zal het sneu vinden. oorlogskreten in mijn oor